5 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen. Straks in het NOS Radio 1-journaal. Het college voor examens wil een schadevergoeding... voor elk gestolen examen op de Iwengaldun-school. En volgens Europa moet er fors geïnvesteerd worden... in de Europese industrie. Maar hebben we eigenlijk wel werknemers genoeg? Hoort u zo. Nu is het NOS-journaal het laatste nieuws over Demming van Jeroen Tjepkema. Minister Opstelten zal niet langer de advocaatkosten in de zaak Demming betalen. De Kamer had op stopzetten van de vergoeding aangedrongen... toen ble gisteren bleek dat het Hof in Arnhem vindt... dat de voormalig topambtenaar moet worden vervolgd voor verkrachting. De kosten van de civielrechtelijke procedure... die er tegen het algemeen dagblad loopt, blijft minister Opstelten wel vergoeden. In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft Opstelten... deze procedure is met mijn instemming gestart... toen de betrokkenen nog in dienst was bij mijn ministerie. Het Openbaar ministerie vraagt vrijspraak voor de zwaarste aanklacht tegen vechtsporter Badr Hari. Het OM acht poging tot doodslag op Koen Evering tijdens een dansfeest in de Amsterdam Arena niet bewezen... bleek vandaag tijdens de behandeling van de zaak in Amsterdam. Wel wil de officier van justitie dat Hari wordt veroordeeld voor zware mishandeling met zwaar letsel tot gevolg. Volgens haar is daarvoor voldoende bewijs. In Oekraïne spreekt president Janukovic al urenlang met de drie belangrijkste oppositieleiders... na de gewelddadige dood van drie betogers. Bij confrontaties met de politie werden twee betogers doodgeschoten. Een derde man kwam om het leven. toen hij van 13 meter naar beneden viel. Wat het overleg tussen regering en oppositie kan opleveren. is niet duidelijk, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. De oppositie eh, eist van Janukovic dat hij. Die, a. Die, die politietroepen zal terugtrekken. Eh, vervolgens eh, die omstreden. Eh, wet zal intrekken. die eh, het veel moeilijker maakt om te demonstreren. die de, de autoriteiten veel meer mogelijkheden. geven om eh, protesten de kop in te drukken. Ook wil de oppositie dat Janukovic aftreedt. De president zelf zei eerder dat het nog niet te laat is... om het conflict in Oekraïne op een vreedzame manier op te lossen. Het Diakonessenhuis in Meppel gaat 198 patiënten onderzoeken... die mogelijk hepatitis of HIV hebben opgelopen. Het zijn mensen die vorig jaar zijn onderzocht met apparatuur... die niet op de juiste manier was ontsmet. De patiënten zijn tussen 5 november en 23 december... onderzocht met een kistoscoop. Bij zo'n onderzoek kijken artsen met een holle buis... in de plasbuis en de blaas. Eind vorige maand bleek dat de kistoscopen in het diaconessenhuis niet op de juiste manier zijn gedesinfecteerd. Er zijn geen bacteriën op de apparatuur aangetroffen. Het ziekenhuis roept de patiënten voor de zekerheid toch terug. De college voor examens zal schadevergoeding eisen voor de kosten die zijn gemaakt na de examendiefstal op het ibben Door de diefstal op de Rotterdamse school moesten 17.000 VWO-leerlingen het examen Frans overdoen. Hoeveel geld het college precies eist is nog niet duidelijk, zegt onderwijsredacteur Josephine Truijman. Het produceren, het maken, het distribueren van één examen... is volgens het college van examens 100.000 euro ongeveer. Dus eigenlijk al die kosten, meer dan een ton, zal het, zal het zeker uitkomen. Het college voor examens wil de kosten verhalen op de verdachten van de diefstal. Dat kan pas als ze veroordeeld zijn. Maandag staan elf verdachten voor de rechter. Ze worden verdacht van diefstal of heling. De kantenbezorger die vanochtend in Groningen is neergeschoten... is vermoedelijk het slachtoffer geworden... van een afrekening in het criminele circuit. De politie denkt dat de man betrokken is bij de handel in Hennep. De man van 35 werd vanochtend in zijn been geschoten. Hij is niet in levensgevaar. De man zegt dat de schutter hem wilde doodschieten. De politie heeft het motief voor de schietpartij naar buiten gebracht... om aan andere krantenbezorgers duidelijk te maken... dat ze niet zomaar neergeschoten kunnen worden. Koning Willem-Alexander heeft een Utrecht nieuwe euro munten geslagen. Sinds de invoering van de euro in 2002... stond de afbeelding van koningin Beatrix op de munten. Vanaf morgen worden de eerste munten met de koning erop verspreid. Fotograaf Erwin Olaf heeft het ontwerp gemaakt. Het weer overwegend bewolkt in het westen af en toe een bui. Vanavond en vannacht overal neerslag. En landinwaarts kan dat natte sneeuw zijn. De verkeersinformatie... Kees Koks? Er is heel weinig aan de hand uh, tijdens deze avond spitsen. Dat, Dat is goed nieuws. Ja. 35 kilometer file, prima. Bij Rotterdam, uiteraard de meeste files. Weinig bijzonderheden. Op de A2 Amsterdam-Utrecht. Daar staat 2 kilometer bij Utrecht. Er ligt een kentekenplaat op de linker rijstrook. Die linker rijstrook is dicht. De langste file bij Rotterdam op de A20 naar Gouda. Bij in de Brechtseplein 4 kilometer... En op A27 Utrecht-Gorkum loopt het langzaam tussen Everding en Lexmond over vier kilometer. Een wegsluiten voor een kentekenplaatje? Nou, een rijstrook. Hij moet oh. even van die, van die rijbaan worden afgehaald. En ja, ja, ja. Dat moet wel even door iemand gebeuren die dan niet overhoop gereden Nee, wordt. daar he, kan ik me iets <tie> bij voorstellen. Kees Kwaks, dank je wel. Okay. Nou ja, u kunt wel bijna overal door, hè? dus u kunt u fijn luisteren naar het Radio 1 voornaam.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 Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn. Ik vraag hier niet uh, om een kans. Ik vraag hier eigenlijk om een uh, laatste kans. En uh, u ziet me echt uh, hier nooit meer terug uh, in een nieuwe zaak. Ik uh, heb mijn les geleerd. In november 2012 zei Bader Harry al dat hij spijt had. Maar ja, is de rechtbank gevoelig voor zijn excuses? Het is zo dadelijk. Het LOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Want ik neem u eerst mee naar uh, de besprekingen in Montreux. Er was al weinig hoop dat die vredesbesprekingen in Zwitserland de vrede in Syrië een stap dichterbij zouden brengen. Ja, op de eerste dag moeten we toch zeggen dat de toon is gezet. You know, we moeten een constructieve en harmonieuze dialoog hebben. Ik heb met mijn vrienden 45 inflammatorische advertenties en het van een member state die hier ja, u hoort gesteggel tussen de VN-chef Ban Ki-moon en de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Mualem. Zelfs over de spreektijd kunnen ze het niet eens worden. VRT-verslaggever Inge Franke is in Montreux, heeft het dus ook de hele dag gevolgd. Um, Inge, jij bent bij de conferentie. Hoe moet ik me dat nou voorstellen? Zitten de journalisten in een zaaltje apart naast de conferentiezaal? Ja, dat klopt uh, inderdaad. Het hotel waar de onderhandelingen of de conferentie vandaag uh, gebeurt, die is her, uh, dat is hermetisch afgesloten om veiligheidsmaatregelen natuurlijk. En wel meer dan duizend journalisten zitten in uh, een grote conferentiehal naast dat hotel. Wij kunnen hier op uh, de schermen volgen wat er gebeurt en de belangrijkste sprekers komen. Daarna wel naar de journalisten om nog wat uh, toe te lichten... Nu in de namiddag is het uh, best wat rustiger qua sfeer. Maar vooral vanmorgen was het heel erg gespannen. Zeker op het moment uh, toen de Syrische delegaties het woord namen. Ja. Mm -hmm. Is dat gekissenbis uh, exemplarisch geweest voor de dag of was het een incident Inge? Ja, die discussie tussen Moalem en Ban Ki-moon uh, heeft toch wel een hele tijd uh, geduurd. En de toespraak van de Syrische minister van Buitenlandse Zaken is toch niet in goede aarde gevallen. Omdat daar eigenlijk uh, zeer weinig constructiefs uitkwam. Um, je had daar niet het gevoel dat er hier een toenadering mogelijk is. De minister zei heel duidelijk... en hij richtte zich toen een beetje... Uh, tot de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry. Hij zei, niemand vanuit het buitenland zal bepalen... wie president is van uh, Syrië. Dat was heel duidelijk. En de minister van Informatie zei na uh, die bespreking... ook nog aan de journalisten... er is geen sprake van dat Assad zal verdwijnen uit Syrië. Ja, en daarmee was de toon wel gezet... want het is natuurlijk wel... De de bedoeling dat er hier gesproken wordt over een overgangsregering en zowel voor het Westen als voor de Syrische oppositie kan er in die overgangsregering absoluut geen plaats zijn voor de Syrische president Assad zelf. Mm -hmm. Nou zeg je, die toespraak van Mualem viel niet bij iedereen goed, Hoe, maar je hebt ook met leden van de oppositie gesproken. Wat is tot nu toe hun indruk van de besprekingen? Ja, ik vind dat zij eigenlijk merkwaardig uh, positief blijven... in die zin dat iedereen hier nogal pessimistisch is... van ja, in Montreux zelf zal er niets bereikt worden. Zoveel is duidelijk. En die Syrische Nationale Coalitie die zegt dan van ja... Maar het is toch wel positief dat de wereld hier eindelijk samen is. Dat oppositie en de regering aan dezelfde onderhandelingstafel zitten. En er moet gewoon een oplossing komen. Want gewoon doorgaan zoals het nu gebeurt op, uh, op het terrein in Syrië met meer dan 100.000 ja Het opgeven is gewoon geen optie. En er moet uiteindelijk iets uit de bus komen. Maar wat dat dan is en wanneer, daar heeft helaas niemand een antwoord op. Inge Franke van de VRT, vanuit Montreuil. Inge, dank je wel. Graag gedaan. Dan naar het verhaal over het college voor examens. Het college gaat een schadevergoeding eisen... van degenen die schuldig worden bevonden... aan diefstal van de eindexamens op iben Galdoen. Ik heb contact met de directeur van het college voor examens. Dat is Geert van Lonkhuizen. Meneer van Lonkhuizen, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Rensen. Waarom uh, gaat u dit doen? Omdat er iets van ons is gestolen eigendom is van ons weggenomen. Daardoor hebben wij schade geleden. En dat is de reden dat wij het geld dat we daarvoor hebben moeten uitgeven... terug willen hebben. Mm -hmm. Maar bent u met dit voornemen niet iets te vroeg? Want uh, de verdachten komen maandag voor de rechter. Um, wij zijn in ieder geval op tijd. Um, <laughs> ja. We hebben, hebben er van tevoren over nagedacht. En uh, wij, uh, wij zullen inderdaad de schuldigen, hè, de rechter moet eerst spreken, um, die zullen wij een, uh, een, een claim geven. Een hmm. claim. Want ik zit even me voor, denk, probeer me voor te stellen. Stel dat er maar twee of drie schuldig zijn. Die moeten dan dat hele bedrag dragen, begrijp ik. Ja, nou ga ik daar niet precies over hoe dat dan uh, zou moeten worden uh, verdeeld. Uh, maar dat bedrag van ongeveer een ton, uh, dat zullen wij dan inderdaad wel claimen. Okay. En, en een ton, hoe komt u daarop? Nou, we hebben uh, op een rijtje gezet wat het uh, kost om een nieuw examen te maken uh, en om het uh, te distribueren. En dan komen we op dat bedrag. Mm -hmm. Is het zo duur om een examen te maken? het ja, gaat dan om één examen? Het, het, het, examen we dat... hebben het over de centrale examens. Het gaat over één examen uh, dat van hoge kwaliteit uh, dient te zijn. En inderdaad een, uh, een examen. En vooral omdat dit een eigenstandig is. Hè. Hij, gaat, hij ging in dit geval even niet mee in het, uh, in het totaal. En daardoor hebben we dus uh, deze becijfering. Dan kost het juist extra geld bedoelt u? Natuurlijk, want uh, de, de, als je gaat kijken naar de totale examens die in het eerste tijdvak uh, worden uh, gemaakt, die kunnen bijvoorbeeld allemaal tegelijkertijd bij de scholen worden afgeleverd. Mm -hmm. Nou, dat levert natuurlijk een voordeel per examen op. Ja, maar goed, dit hoeft u maar Wat was het? bij 17.000 VWO-leerlingen af te leveren. Juist, ja, maar 17.000 leerlingen uh, op ongeveer 600 scholen. Oké, okay, dat was, zeer, ja. verspreid over, was het zeer verspreid over Nederland ook. Over, over heel Nederland, ja. uh, want zoals u weet... Uh, staan de scholen voor voortgezet onderwijs van Heerlen tot in uh, Appingedam. Mm -hmm. Ja, um, stel nou, hè, dat, want dat kan ook nog, dat... Um omdat het nu alleen nog om verdachten gaat... dat uiteindelijk blijkt uh, ja, dat, dat niemand echt aan te wijzen is als dader. Dan staat u met lege handen. Of wij eigenlijk allemaal. Want het is belastinggeld, hè? Ja, klopt. Dat is, dan, dan staat u namelijk ook met lege ja, handen. Dan sta, ja. staan we inderdaad met, uh, met, met zolde, lege handen. Met lege we lege we handen. Ons moeten beraden op wat, wat ons dan te doen staat. Heeft u daar een potje maar, voor, meneer van Lonkhuizen? Een reservepotje? Uh, nou ja, dat, dat, dat potje dat zijn wij met elkaar. Dit is uh, belastinggeld. En uh, we hebben nu extra belastinggeld uh, moeten besteden. En dat willen we graag terug hebben. Geert van Lonkhuizen van het College voor Examens. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Eerst informatie, Kees Kwaks. Deze avondspits stelt dus echt geen fluit voor. Je <laughs> kan er maar niet over, uit. Nee, 35 <laughs> kilometer. Dat is echt, echt, echt opmerkelijk. Want ja, dat ja, waarom, is... waarom is het zo opmerkelijk? Nou ja, uh, normaal gesproken moeten we toch minimaal een kilometer of 100 staan. En dat mm. is uh, ja, uh, heel gebruikelijk voor een woensdagavond. Uh, het is droog, dat zijn prima rijomstandigheden kennelijk. Bij Rotterdam wel het nodige aanvertraging op de, de ruit van Rotterdam, de A15, de A20. Even voor jou, die uh, kentekenplaat op de A2 is opgeruimd. Vanaf ah, Amsterdam naar Utrecht bij, uh, bij Leidse Rijn. De langste file van deze spitsen voorlopig op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Hendrik de Ambacht en Papendrecht. Vijf kilometer. Nou, ik zou zeggen een goede reis. Een nieuwe industriële revolutie. Dat wil Brussel graag. En dus komt er meer geld voor de Europese industrie. Daar zal ik straks een gesprek over hebben. Want de vraag is of er wel genoeg werknemers zijn, überhaupt. Of die goed opgeleid zijn. Je is nog even terug naar Kiev... waar de demonstraties tegen de regering uit de hand lopen. Dirk Smits van Ooyen werkt in een gebouw... aan het plein van de onafhankelijkheid... waar het allemaal gebeurt. Meneer Smits van Ooyen, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het daar nu aan het plein? Zit u nog steeds op uw kantoor? Nee, ik heb het kantoor moeten verlaten. Iedereen uh, is gevraagd om het gebouw te verlaten... omdat mijn kantoor ligt precies tussen het onafhankelijkheidsplein... waar al maandenlang vreedzaam gedemonstreerd wordt... en het Europaplein waar die gewelddadige confrontaties plaatsvinden. En men verwacht dat het precies daartussenin uh, ja, uh, uh, wellicht gevaarlijk kan worden. Dus iedereen moest het gebouw verlaten en ik ben inmiddels uh, vertrokken. Waar bent u nu dan? Ik ben nu thuis. Oh, gewoon naar huis gegaan. Ja, daar kan ik me iets ja. bij voorstellen. Ja. En um, had u ook het gevoel dat het zo gevaarlijk aan het worden was... toen u daar zat, nog op kantoor? Uh, nou, het, het ziet er wel naar uit dat het kan gaan escaleren. Uh, de de gewelddadige confrontaties tussen de oproerpolitie en de demonstranten... die, uh, die nemen toe. En, en ik was getuige vanmiddag vanuit mijn kantoor van een aantal schuisers door de NE. Er zijn uh, flink een aantal gewonden bijgevallen. Dat kon ik allemaal volgen uh, vanuit de plek waar ik zat. En uh, er zijn afgelopen nacht ook drie mensen uh, overleden mm -hmm. door uh, politieacties. En ja, men, men is, de, de overheid geeft geen centimeter toe. Nee. En demonstranten geven ook niet toe. Dus uh, het zou inderdaad kunnen gaan escaleren. Want u merkt duidelijk dat het vandaag anders was dan daarvoor? Ja, daarvoor was het. Uh, uh, eigenlijk die, die, die demonstraties zijn al twee maanden aan de gang. En dat was altijd vreedzaam. Mm -hmm. uh, de afgelopen paar dagen zijn ze dus, uh, gewelddadiger geworden. Zijn er mensen uh, de straat op gegaan die uh, de oproerpolitie geprovoceerd hebben. En, en, en met uh, stenen bekogeld hebben, met vuurwerk. En dat was met name naar aanleiding van een aantal uh, antidemonstratiewetten... die door het parlement gejaagd zijn een paar dagen geleden. Waarvan men uh, vindt dat die het recht op demonstreren uh, zodanig gaat werken... dat men dadelijk helemaal niet meer de straat op kan. Mm. En daar was men zo boos over dat men dacht... Van, we moeten kennelijk uh, op een andere manier met deze overheid gaan communiceren. Ja, maar, maar als ik het zo hoor, dan werken ze bij elkaar als een rode lab op een stier. Ja, ze geven, geven beide toe. Uh, de president was tot vanmiddag niet bereid om met de oppositie te praten... Over de situatie, dat is nu veranderd. De oppositieleiders zijn net terug uit de vergadering met de president. En over uh, korte tijd komt daar een persconferentie over. Niemand weet nog wat er uitgekomen is. Maar uh, de overheid die uh, heeft die, die, de honderdduizenden demonstranten die de straat opkwamen steeds verder gecriminaliseerd. En dan op een gegeven moment, dan, dan lopen dat soort dingen uit de hand. Ja. Pardon. Ik verslikte me even. Uh, weet u of u weer terug kan naar kantoor? Um, dat hangt heel erg van af wat er vanavond gaat gebeuren. Um, het zou, uh, ja, dat, dat, dat is eigenlijk heel erg onvoorspelbaar. Ik kan me niet indenken dat de overheid het verder laat escaleren. En hoe ze uh, ja, de geestje in de fles krijgen, dat is me ook niet duidelijk. Dus uh, ik ben benieuwd. Meneer Smits van Ooyen, dank u wel. Good. maar even wat meezingen, de stem even testen... en ik ben bijgekomen van mijn hoesbui. Love is the drug van Roxy Music. Het is negen minuten voor half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Door naar de zaak Bader Harry. Het OM acht poging tot doodslag niet bewezen... in de zaak tegen de vechtsporter. Wel recht het OM hem zware mishandeling te laste... met zwaar letsel tot gevolg. Jeroen de Jager is de hele zaak aan het volgen. De hele dag al aanwezig in de Amsterdamse ja. rechtbank... <coughs> Jeroen, Sensation White was natuurlijk een groot dansfeest met uh, vele bezoekers. Neemt toch aan dat het er heel veel getuigen waren... Uh, nou ja, het speelde zich natuurlijk wel allemaal af... in die bewuste Skybox 233. Uh, daar waren op het moment dat uh, het slachtoffer Koen Everink uh, werd aangevallen... ongeveer acht mensen aanwezig. En dan wordt het interessant. Dan denk je, die kunnen allemaal getuigen over wat daar precies is gebeurd. En dat doen ze niet. En dan zie je dus allerlei verschillende getuigen optreden. Je hebt getuigen die volgens het openbaar ministerie bang zijn... niet willen getuigen, zwijgen of zich van de domme houden. Dan heb je de getuigen die Baderhari bewust willen beschermen volgens het OM. En dan noemt het openbaar ministerie bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Estelle Kruijf. Zegt, uh, zij heeft aantoonbaar leugenachtige verklaringen afgelegd. En dan heb je maar een heel paar getuigen. En dat zijn het eigenlijk maar twee plus de verklaring van Koen Everink het slachtoffer zelf. Die volgens het openbaar ministerie vrijelijk en open verklaren en dicht bij de waarheid zitten volgens dat OM. En die verklaren uh, tamelijk eenduidig dat uh, Koen Everink daar uh, plotseling ineens is toegetakeld door Bada Harry en één uh, of twee konuiten van hem. En uh, ja, daardoor dus inderdaad uh, zware mishandeling. Met uh, zwaar lichamelijk, letsel tot gevolg. Ja, en dus niet um, poging tot doodslag. Waarom vindt het OM dat bij sensiers in white bij Badr Harry dat niet bewezen kan worden? Nou, je zou inderdaad zeggen dat poging doodslag het zwaarst op de te lastenlegging is. Uh, daar ga ik direct iets meer over vertellen, want uh, dat zit misschien wel, eens wel anders. En misschien zit er wel een strategie achter van het OM. Maar het heeft ook gewoon een hele juridische oorzaak dat poging doodslag niet bewezen kan worden. Luister maar naar de officier van justitie, Maaike Bienve. Verdachte wilde het Evering kennelijk flink toetakelen en uit de skybox hebben. Het slachtoffer is door in ieder geval twee vechtsporters, vechtsporters meerdere keren geslagen in het gezicht en geschopt tegen overgedelen van het lichaam. Hoe naar dit ook klinkt, dit is onvoldoende om te kunnen spreken van een poging doodslag. Nu er naar onze overtuiging geen aanmerkelijke kans was dat het slachtoffer door deze vuistslagen tegen het hoofd het leven zou laten. Gelet op de zeer ernstige verwondingen van het slachtoffer kan hier wel gesproken worden van zwaar lichamelijk letsel. Dus zeg maar, Hari kon niet weten dat door zijn slagen... Uh, er mogelijk ook uh, het overlijden van uh, Koen Evering het gevolg daarvan zou zijn. Mm -hmm. uh, bovendien, het toebrengen, en uh, ik heb dat even opgezocht... het toebrengen van zwaar lichamelijk, of zware mishandeling... met toebrengen van zwaar lichamelijk letsel... kan zwaarder gestraft worden. Twaalf jaar, poging, okay. doodslag, tien jaar. Dus misschien heeft is het al een strategie erachter. Ja, ja is okay. het een bewuste keus. Heb ik nog niet kunnen vragen, maar dat zou zomaar kunnen. Uh, Hari staat natuurlijk voor negen delicten terecht. Hè? Hoe staat het met ja. Die andere acht? Ja, die worden allemaal op dit moment uh, behandeld. Uh, ik zal ze even langslopen. Het OM-8 bewezen. Mishandeling in één zaak. Zware mishandeling in een andere zaak. Huiselijk geweld in een zaak. Mishandeling. Openlijke geweldpleging. Als je dat allemaal bij elkaar gaat optellen, de maximale straffen dan... dan kan het wel eens een hele hoge strafeis worden. En daar zitten we nu dus op te wachten. Op die, uh, op die strafeis. Want die volgt over, nou, ik denk binnen nu en een half uur. Nou, ik het. hoop het nog even te horen in het ja, uh, Radio 1-journaal. Jeroen, dank je wel voor Tot nu. Tot later. Dank je. Zes minuten voor half zes moet weer fors worden geïnvesteerd in de industrie. Een nieuwe industriële revolutie, dat bepleit in feite de Europese Commissie. Ineke Desentier, voorzitter van de FME, werkgevers in de metaalindustrie. Mevrouw Desentier, goedemiddag. Goedemiddag. Klinkt dat u als muziek in de oren? Ja, het is natuurlijk heel goed dat de Europese Commissie ook inziet... dat we een sterke industrie nodig hebben voor een sterk Europa. Uh, want concurrentie is stevig en uh, ja, er moet echt wat gebeuren. Ja, ik moest wel meteen denken aan het tekort aan um, leerlingen op dit moment... en werknemers in de, in de, in de techniek met name. La, laten we even luisteren. Vanochtend spraken we Martijn Boelens van het bedrijf Lely. Het is een bedrijf dat uh, melkrobots maakt. En die hebben een probleem, luister maar. Wat wij eigenlijk verwachten is dat de overheid met name techniek en de maakindustrie meer gaat stimuleren in Europa. En voor ons vooral natuurlijk Nederland. Waar wij echt een probleem hebben is om goede technici te krijgen. Daarvoor zijn we bijvoorbeeld wel naar het buitenland gegaan. Omdat we hier gewoon de techneuten niet kunnen vinden. En daar zou Europa en zeker Nederland behoorlijk in kunnen stimuleren. Dat kinderen op school inderdaad techniek ook weer leuk gaan vinden. En dat we met z'n allen niet denken dat techniek vies is. We staan hier in het meest duurzame industriële pand in Europa. En we maken hier techniek. Hmm, mevrouw Dezentje, kunt u zich hierin vinden? Ja, natuurlijk. Uh, dat is ontzettend belangrijk, want als we een tekort aan vakkrachten hebben, dan kunnen we ook helemaal niet leveren. En uh, ja, uh, daar moeten we echt ook de handen in eens slaan. Ik vind overigens dat uh, voor wat betreft Europese samenwerking, uh, we daar niet op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt uh, moeten zitten, maar juist op hele andere gebieden. Hè. Maar waarom? Uh, wa hoe bedoelt u dat, mevrouw Dezendje? Nou kijk, Europa uh, zorgt wat mij betreft voor vrede, interne markt en stabiliteit. De industrie zorgt voor banen en welvaart. Mm -hmm. Maar dan moet Europa ook de industrie niet in de weg zitten. En wat daarvoor nodig is dat uh, bijvoorbeeld uh, veel minder regels vanuit Europa naar Nederland komen. Dat is echt te ver doorgeschoten. Uh, ik zou ook willen pleiten voor het stimuleren van de maakindustrie door stevig innovatiebeleid. Uh, wij moeten als Europa, als Nederland sneller innoveren dan anderen kunnen kopiëren. En dat betekent dat je, dat je daarin moet investeren. En op dit moment gaat er veel meer geld naar landbouw dan naar innovatie. Dat vind ik ja, maar dan moet je natuurlijk wel, moet je wel mensen hebben die het uiteindelijk kunnen maken. Ja, uiteraard, en dat is een probleem op dit moment. Ook, ja, absoluut. Daar moet je ook in Nederland uh, maatregelen voor nemen. Daar hebben we ook een techniekpact onlangs voor afgesloten ja. om uh, aan die tekorten uh, tegemoet te komen. Maar stel maar nou zijn... dat dat geld uit Europa daar ook voor gebruikt wordt, dan zegt u toch geen nee? Nee, dan zeg ik geen nee. Maar ik pleit toch eigenlijk ook veel meer voor dat stevig innovatiebeleid. En nog veel meer dingen. Want er moet ook een, een eerlijk speelveld komen. Hè. Je ziet op dit moment dat uh, Europa ook geen uh, één energiemarkt heeft. En dat betekent dat door de gesubsidieerde uh, energieprijzen in Duitsland... Uh, Nederlandse bedrijven ja. failliet gaan. Nou, dat Was heeft del natuurlijk aan hun lijven ondervonden. Exact, ja. ja. Vindt u dus, dat spijtig? Had dat, exact, had dat anders uh, gemoeten, mevrouw Desentje? Uh, nou, ik Bij vind anderen. dat uh, sowieso de Nederlandse overheid... eerder maatregelen had moeten nemen om te zorgen... dat die uh, energietarieven uh, niet zo uit de pas lopen. Uh, dus of meegaan met die tarieven uit Duitsland... dan wel Duitsland aanspreken. Maar dat laatste duurt natuurlijk uh, veel langer. Uh, waar het om gaat is dat er in ieder geval wel een eerlijk speelveld is. Want in Europa... Nou, Nederland leeft van Europa. Mm. Uh, we exporteren jaarlijks sowieso 180 miljard. Twee derde daarvan... Uh, gaat naar Europese landen. Dus wij leven ervan. De exports en de uh, industrie kunnen niet zonder Europa en omgekeerd. En daar moet ook de groei vandaan komen. En wat mij betreft is het sleutelwoord toch innovatie. Duidelijk. Ineke Deesentje, voorzitter van de FME. Werkgevers in de metaalindustrie. Dank u wel. Graag gedaan. In een wereld zonder verzekeringen... kun je nog voor vervelende verrassingen komen te staan. Gelukkig leven we in een wereld met verzekeringen...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 Het Openbaar Ministerie vraagt vrijspraak voor de zwaarste aanklacht tegen vechtsporter Badar Hari. Door M8 poging tot doodslag op Koen Evering tijdens een dancefeest in de Amsterdam Arena niet bewezen, bleek vandaag tijdens de behandeling van de zaak in Amsterdam. Wel wil de officier van justitie dat Hari wordt veroordeeld voor zware mishandeling met zwaar letsel tot gevolg. Volgens haar is daarvoor voldoende bewijs. De politie heeft een tiental tips binnengekregen naar aanleiding van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst op nieuwjaarsdag in Berkel en Rone reist. Rode Reis. De moord op de GGZ-directeur is voor de politie nog steeds een raadsel. De tips zijn binnengekomen na een uitzending van Opsporing verzocht. Het college voor examens gaat schadevergoeding eisen... voor de kosten die zijn gemaakt na de examendiefstal op het Ibn Gadum. Door de diefstal moesten 17.000 VWO-leerlingen het examen Frans overdoen. Volgens het college kost het maken, produceren en distribueren... van één examen ongeveer 100.000 euro. Maar hoe hoog de schadeeis precies wordt, is nog niet bekend. De Italiaanse politie heeft bij een grote operatie... 90 leden van een maffiabende gearresteerd. Ook is er 222 miljoen euro in beslag genomen. De verdachten zijn lid van de Contini-clan... die deel uitmaakt van het criminele netwerk van de Camorra. En in Oekraïne speelt, spreekt president Janukovic al urenlang... met de drie belangrijkste oppositieleiders... na de gewelddadige dood van drie betogers. De president wil dat er een onderzoek komt naar een dood. Janukovic roept de demonstranten in Kiev op om naar huis te gaan. Dat waren de hoofdpunten. Wel, Jeroen, door naar het weer. Gerrit Hiemstra is hier bij me, Gerrit. Ja, kwakkelweer, herfstweer, saaiweer wordt het ook wel genoemd. Ik hoorde ook ergens vandaag dat er wellicht sneeuw gaat vallen. Of moeten we daar op wachten tot volgend jaar? <laughs> nou, dat zou wel heel lang duren, maar je zegt het goed. Er zou heel misschien wel eens een klein beetje sneeuw kunnen vallen. En dat is ook een beetje de... de, of dat is ook de, de manier Waarop je dat zou moeten zeggen. Want we zitten namelijk precies op het grensvlak. tussen enerzijds serieus winterweer in Noord-Europa. en anderzijds heel zacht weer in het zuidwesten van Europa. En die grens tussen die twee luchtsoorten die zit precies boven ons land. en die blijft die voorlopig ook zitten. Dus ja, het, uh, het is zo dat, dat we daardoor mogelijk wat sneeuw kunnen krijgen. morgen in het noordoosten van het land. maar dat zal waarschijnlijk. Uh, wel, het zal eigenlijk nooit veel zijn en het zal ook natte sneeuw zijn. De temperatuur is net niet laag genoeg. Um, dan is het vrijdag, denk ik, droog. Um, dan is er ook weinig wind. Dus dan is er kans op nevel of mist. Uh, ook dat hoort tot de mogelijkheden. En dan zaterdag, dan komt er een klein lage drukgebied over het land. En dan zou er, vooral in het noorden van het land... opnieuw in het noorden van het land... wel eens wat serieuzer wat sneeuwval kunnen gaan voorkomen. Uh -huh. Maar nogmaals, we blijven gewoon op de grens zitten... tussen die twee luchtsoorten. En ja, qua karakter zal het weer niet heel sterk gaan veranderen. De grote verschillen ook dus in Nederland? Ja, behoorlijk. Want uh, ja, in, in Noordoost-Nederland, in Groningen... daar voelt het echt wel winters aan. Gewoon koud. Uh -huh. Maar uh, zoals bijvoorbeeld vandaag... in het zuiden van het land waar de zon scheen... Nou, dat was voorjaar, zeg maar. Dat klinkt ook wel lekker, trouwens. Nou ja, goed. Maakt ook allemaal niet uit. Gerrit Hiemstra, dankjewel. Fijn dat je ons weer even hebt bijgepraat. Doet ook kees, kwaks. Hoe is het op de weg? Heel goed. 40 kilometer. Um, problemen op de A12 wel. Den Haag richting Utrecht. Daar is nu technisch onderzoek naar een ongeluk. Tussen Den Haag Centrum en Zoetermeerstad 7 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Bij Rotterdam op de A20 naar Gorkum. 5 kilometer bij Sliedrecht West. En op de A20 vanaf hoek van Holland naar Gouda. Op een aantal plaatsen langzaam rijden en stilstaan. Vooral bij knooppunt Terbrechtseplein en bij in beide gevallen 4 kilometer. Dankjewel, Kees tot straks. En u hoort zo dadelijk meer over de Chinese elite schijnt miljarden weg te sluizen naar het buitenland. Peugeot heeft goed nieuws.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 Een waarmeesterwerk van Roman Polanski over een verleidelijke en intrigerende ontmoeting tussen actrice en regisseur. Genomineerd voor een gouden palm. Venus in Fur vanaf donderdag in het filmtheater. Voor een heel uniek project zoekt u een heel speciale interim professional, ip kent de interimmer die u nodig heeft. Want heel speciaal is voor ons heel normaal.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 Goedemiddag, het is zeven minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Jeroen de Jager zei het al eventjes. Eh, het is, de kans is groot dat de strafeis in de zaak tegen de Bader badar voor Voorzessen bekend is. Nou, Dat is het geval, Jeroen de Jager, ja, in de rechtbank in Amsterdam. Mens. Vertel eens. Ja, uh, Tegen Baddehari heeft het uh, Openbaar Ministerie zojuist geëist... vier jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk... zit nog een soort van proeftijd aan. Tegen zijn medeverdachte, Ferat Eij... is twintig maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf uh, geëist. De, ja, de, de, het Openbaar Ministerie heeft daarin meegewogen... Aan de ene kant verzwarende omstandigheden. Bijvoorbeeld uh, dat hij voortdurend getuigen heeft proberen te beïnvloeden... En, uh, en bedreigd heeft om te zorgen dat ze niet zouden getuigen noemde het sterk terroriserende karakter van Badr Hari in het uitgaansleven. Um, een andere uh, overweging is geweest... en die wellicht strafverlagend had kunnen werken, media-aandacht die er is geweest, trial by media, daarvan zegt het Openbaar Ministerie... er is geen sprake van geweest. We hebben ons terughoudend opgesteld. Het zijn Badahari en zijn advocaten geweest... die steeds de media hebben opgezocht. Dus een uh, voldaardige straf volgens het Openbaar Ministerie. Vier jaar, één jaar voorwaardelijk. Zag je ook een reactie bij Badahari toen die eis werd nou, uitgesproken? Ja, ik moet je zeggen, ik heb uh, in een ruimte erbuiten gezeten om hier de uitzending te kunnen bedienen. Dus uh, ik dat ga nu kijken of daar zien? nog iets van te zeggen. Maar over het algemeen heeft Badahari zich uh, nogal stoïcijns daar opgesteld. Dus ik denk uh, eerlijk gezegd, gezien zijn houding tot nu toe, dat hij uh, niet een duidelijke reactie heeft laten zien. Okay. Nou, dank je voor nu, Jeroen ja. de Jager. We dus weer terug bijna. voor wat interviews. Wordt u later op deze zender op Radio 1. Do M eist dus in de zaak tegen vechtsporter Badahari vier jaar zelf, waarvan één jaar voorwaardelijk. Negen minuten, over half zes. De Chinese elite, ik zei het al, sluist miljarden weg naar het buitenland. Naast de familieleden van hooggeplaatste politici, waaronder ook de Chinese president Xi Jinping, brengen hun geld onder in belastingparadijzen, om zo belasting te ontlopen. Lijkt uit onderzoek van een internationaal verbond van journalisten. Het gaat om een bedrag tussen de 750 en 3000 miljard euro. Dat zit wat ruimte tussen dat bedrag. Gary van Pinksteren, China-deskundige van Instituut Klingendaal. Gary, goedemiddag. Goedemiddag. Het is groot nieuws vandaag. Haalt dit ook in China de voorpagina's? Nou, dat zou je verwachten, maar dat is eigenlijk niet zo. Uh, het komt niet erg in de kranten en het wordt ook van internet geweerd. Er komen op internet wel discussies over, maar die worden gedempt. En uh, er is dan ook natuurlijk gevraagd, uh, buitenlandse journalisten in China... vragen dan de Chinese autoriteiten naar hun reactie. Maar uh, die zeggen dan van, nou ja, uh, we weten er voorlopig nog niet heel veel van. Het is bovendien, wij vinden het een onlogische Verhaal. Het wordt vast naar buiten gebracht door mensen die andere, allerlei andere doelstellingen daarmee hebben, die eigenlijk een beetje, is het idee daarachter die, die anti chinees zouden zou zijn. En uh, wij geloven dit verhaal gewoon niet helemaal. Hmm. De Guardian, die daar uh, ook een verhaal over had... is uh, in China voor, voor dat betreft gecensureerd. Dus het is, uh, ik denk dat de gewone Chinezen daar maar heel beperkt iets over horen. En, en trouw, want trouw had het vanochtend ook, het verhaal. Ja, die zit, maar die zitten in dat consortium uh, van die journalisten... zijn er dus uh, uh, bij betrokken... en hebben daardoor dat verhaal ook gekregen van die groep. Dus dat is gebaseerd op een inderdaad een heel uitgebreid onderzoek van informatie... Uh, die gelekt is van de Britse maagde-eilanden. Ja. Er allemaal files daar van welke bedrijven daar dan geregistreerd zijn... en van wie die bedrijven mogelijkerwijze zouden zijn. Ik snap het. Maar ik neem aan dat trouw nu ook niet te lezen is in China, of wel? Nee, ik denk dat er sowieso waarschijnlijk niet zoveel Chinezen zijn die dat uh, in het Nederlands het nieuws zouden kunnen volgen. Dus het zijn meestal de, de internationale kranten die dan gecensureerd worden met dit soort informatie. Want dat zijn de bronnen waaruit Chinezen, uh, Chinezen die informatie halen. Maar is de gemiddelde Chinees dan al op de hoogte over dit verhaal? Er uh, dus zullen er zeker wel zijn. Want er was ook op internet waren het er al wel mensen die zeiden: ik ga nu heel snel zorgen dat ik deze informatie van internet haal voordat het verboden is. Er waren ook al wat screenshots van dat rapport te zien. Uh, dus het, het heeft China wel bereikt. Maar het is ook onmiddellijk weer is er gezegd. Nou, je mag het niet doorsturen. En het is er onmiddellijk uh, censuur ook op de zoektermen gekomen die met dat rapport te maken hebben. Ongekend. Oh, uh, het wegsluizen van het geld wordt gelinkt tot hoog in de partij Ik zei het al, waaronder de president zelf. Wat betekent dit voor hem? En voor andere hoge politici in de partijtop nou het is natuurlijk heel pijnlijk hè? er zou een, een zwager van de huidige president zou daar een bedrijf hebben kijk op zich is het niet illegaal in China om daar bedrijven te hebben en daar ook via bedrijven geld naartoe te brengen maar het is wel heel pijnlijk op een moment dat juist deze president alles op alles heeft gezet om corruptie te bestrijden hij zei ik ga niet alleen de kleine jongens pakken ik ga niet alleen de vliegen pakken maar ook de tijgers en dan is het natuurlijk heel pijnlijk als zijn directe familie mogelijkerwijze tot een van die tijgers behoort. En als die daar dan geen actie op onderneemt. Dus het is, ja, het is met al met al een heel erg moeilijk verhaal... voor de Chinese leiders. Er is overigens ook nog niet alles over bekend. Uh, morgen komt er, komen er nog vervolgverhalen. Uh, uh, deze groep journalisten heeft gezegd... dat ze ook de namen zullen gaan publiceren... van, van iedereen die daarbij betrokken is. Uh, uh, het zou, er zal ongetwijfeld nog meer over naar buiten komen. Uh, en het zou mij heel erg verbazen als de Chinese autoriteiten vroeger of laat groot met dit verhaal zouden komen. Dat vermoed ik niet. Nee, dat idee heb ik ook niet. Garry van Pinkster, China-deskundige aan het Instituut Klingendaal. Garry, dank je. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot zes uur het NOS Radio 1-journaal. Veel inwoners van Moerdijk vertrouwen de overheid niet. En iets meer dan de helft willen het dorp verlaten. Dat wil daar dus helemaal niet zijn. Blijkt uit een enquête in opdracht van de gemeente zelf... onder de ruim 1100 inwoners. Het dorp moet wellicht verdwijnen als de haven gaat uitbreiden. Joris van de Kerkhof ging toch maar naar Moerdijk. Moerdijk, met mensen die hier willen blijven wonen. Ja, maar je zit hier als schot in Frankrijk. En mensen die weg willen. Moerdijk, als je hier niet werkt dan is Moedijken het uiteinde van de wereld. En de burgemeester die op een kwartiertje hier Iedereen zover? ...in het gemeentehuis Gaan een enquête toelicht. Nou, de inschatting is dat dit een heel uh, een langdurig proces is geweest... Waardoor men langzaam maar wel zeker steeds minder vertrouwen heeft gekregen in de overheid, in zijn algemeenheid. Niet alleen het gemeentebestuur, het geldt ook de provincie, het geldt ook anderen. Kijk, alle ophef van uh, dat het hier uh, slecht uh, wonen is, er ja, is helemaal niet. Want je kan nergens beter zitten dan hier. Want? Uh, uh, lekker rustig, je hebt alles bij de hand. Je zit in, uh, ja laat ik zeggen, 20 minuten in Rotterdam, kwartiertje in Breda, half uurtje in Antwerpen. We zitten helemaal centraal hier. Gaandeweg heeft men het vertrouwen dat er naast die economische ontwikkeling ook vooral goed gelet werd op de belangen van de inwoners. Heeft men wel steeds minder vertrouwen gekregen. Wat was het? 76% wilde inderdaad gewoon weg. En ook de mensen die ouder zijn dan 64, daar wil ook een heel groot gedeelte van weg. En uh, ja, het is ook duidelijk, voor hun is er ook helemaal geen uitkomst meer. Er is hier niks, alles gaat weg. Wij zijn voor een deel afhankelijk van de industriële ontwikkelingen. Het logistieke park bijvoorbeeld genereert middelen om een aantal van die met name infrastructurele zaken op te pakken. En dat betekent dat je dus eigenlijk ook aan de ene kant zit te wachten tot er een definitief go zou liggen voor het logistieke park. Voordat je daadwerkelijk aan de slag kunt. Nou, ik merk dat er nogal wat mensen zijn die zeggen ja ja, eerst zien en dan geloven. Maar ja, we zijn door... Uh door, wie moet ik zeggen, door uh, het, uh, het plan uh, Nijpels. Ja. Die hebben eigenlijk verkeerd geoordeeld voor, voordat hij... Hoe uh... is dat? Dat is een luchtbarrière. Ah. Vo, voordat hij uh, überhaupt uh, had mogen spreken natuurlijk. Ze hadden eerst alles moeten regelen en dan pas uh, praten. Maar nou hebben ze het verkeerd gedaan. En nu zitten wij met de gebakken peren. Koophuis of huurhuis? Koophuis. Meer daarvan. van uw koophuiscollega's zegt uh, zo snel mogelijk weg. Ja, maar waarom? Die denken, ja... Dat is mijn visie. Die denken, die willen geld zien. Maar de merendeel van de koophuizen, er zijn allemaal van elders en geen Moerdijkers die dat zeggen. De haven in Moerdijk, ja, dat is een beetje een verlopen boeltje. Dat ziet er niet uit. En dan kun je dus wel al sinds enkele jaren zeggen, we gaan dat opknappen. Als je daarvoor middelen nodig hebt die in feite wel beschikbaar komen, maar er nog niet zijn... En je roept dat verschillende keren. Dan zeggen mensen, ja, je zegt dat wel, maar wij zien niks gebeuren. Iedereen die ouder is dan uh, 64, die weet gewoon dat je hier niet dood kan gaan. Er is hier gewoon niks. Kijk, wij willen graag voorkomen, laat ik het klip en klaar zeggen. Het college wil voorkomen dat we nu eindelijk de discussie voeren. En na afloop het commentaar zouden krijgen... Je hebt ons wel gehoord, maar je hebt niet geluisterd. Als die hier staat dan praat hij voor ons. En als hij wat in de strieterrein staat... dan praat hij wat in de strieterrein. En dat is niet goed. Dus hij moet gewoon uh, ja, recht door zee zijn, zal ik maar zeggen. En uh, ja, hij moet gewoon niet raar doen. Hij heeft gewoon uit uh, toezeggingen gedaan gewoon, uh, op die eerste avond. En uh, hij heeft letterlijk gezegd... Uh, antwoord op een vraag van iemand. die zei van: Als ik nou morgen naar jou toe kom en zeg van ik wil hier weg... toen heeft de burgemeester gezegd... dan valt daarover te praten... Sorry, meer hoef je niet meer te zeggen, volgens mij. Ja, dus wij willen weg. Tja, zo leuk is het dus in Moerdijk. U hoorde een bijdrage van de Joris van de Kerkhof. Dan nog even naar die hele rustige spits. En straks trouwens Ajax en Feyenoord. Die bestrijden elkaar op het voetbalveld vanavond. Maar geldt dat ook voor de supportersgroepen? Zomaar eens vragen. Eerst naar Kees Kwaks. Hoe is het op de weg? Uh, het ging sommigen, uh, ja, die vonden het wel een beetje heel saai worden. Dus die besloten daar maar iets aan te doen. We hebben wat oh aanrijdingen. Ah. De A12, Den Haag in de richting Utrecht. Er is een technisch onderzoek na een ongeluk tussen Den Haag Centrum en Zoetermeer. Er staat 7 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Het is ook misgegaan op de A50 Apeldoorn-Zwolle. Bij Epen staat nu 3 kilometer. Een afgesloten linker rijstrook. In het zuiden van het land op de A73 Maasbracht richting Nijmegen een aanrijding. Tussen Horst en Vendrij staat 3 kilometer. Daar is de linker rijstrook dicht. Dankjewel Kees. Dan nog eventjes naar Syrië. De ogen van de hele wereld... zijn natuurlijk vandaag gericht op uh, het Zwitserse Montreux vanwege de vredesbesprekingen, de conferentie over Syrië. Meer dan duizend journalisten doen vanuit de Zwitserse stad... verslag van de besprekingen. Besprekingen die ook in de Syrische hoofdstad Damaskus... op televisie te zien zijn. U hoorde dat van Sanne van Hoorn, onze correspondent. Die is in Damascus en heeft de mensen gevraagd... daar wat zij van de vredesconferentie in Zwitserland vinden. De meeste televisiekanalen worden de toespraken van de ministers van buitenlandse zaken integraal uitgezonden. Niet alleen die van de Syrische en de Russische minister voor Buitenlandse Zaken... maar ook de oppositie is te horen in het centrum van Damascus. Al moet ik er wel bij zeggen dat Sama TV er het beeld van een pro-Assad demonstratie... buiten het conferentieoord naast zetten en het geluid zo hard zetten... Eh, dat af en toe de oppositie niet te horen was. Veel mensen hebben vanmorgen zitten kijken, zitten luisteren, blijkt als je het centrum van Damaskus inloopt. Daar begint een drukke winkelstraat, voornamelijk kledingzaken, stoffenwinkels, dat soort dingen. Een vrouw zegt, ik heb het uh, vanmorgen gezien. Ik heb uh, de regering gezien, Moalem, en ik heb Jabra gezien uh, van de oppositie. Maar we weten wat ze te zeggen hebben. De foto's die ze lieten zien van de aanslagen, de foto's van de gemartelde lichamen. We weten het. We hebben dat niet nodig, deze beelden, deze gesprekken. We hebben oplossingen nodig hier in Syrië. Maar... Um, dit kan het begin van een oplossing zijn. In elk geval zijn ze met z'n tweeën samen aan één tafel. Daar moeten ze een beetje om lachen en ze zegt... Van, "Ja, uh, misschien dat dit inderdaad het begin is... dat ze iets goeds vinden, een oplossing voor de problemen in Syrië. De man heeft ook gekeken en zegt... Uh, ik ben het eens met wat onze minister van Buitenlandse Zaken Moalem zei... Uh, de terroristen moeten uit het land gedreven worden. Het zijn allemaal buitenlandse terroristen. Het is net als een boom of een plant. Als je die geen water meer geeft, dan gaat die dood. Zal die landen moeten stoppen om de terroristen te financieren en wapens te geven? En dan is het vanzelf over. Een van de verkopers. U kunt hier vandaan natuurlijk niet uh, televisie kijken met het nieuws. Okay. Nee, maar ik heb mijn koptelefoontje bij me, dus ik heb naar de radio geluisterd. Ik heb geluisterd wat uh, Mohalem en wat de oppositie te zeggen hadden. Ik was het eens met Mohalem. Maar wat ik dan grappig vind, ik bedoel, uh, u neemt de moeite om met een koptelefoontje op te gaan zitten... terwijl u weet, net zoals iedereen, dat het na vandaag geen vrede zal zijn. Is er dan toch iets van hoop of zo? Waarom, waarom is het dat het iedereen dan toch nog bezig houdt? M'n inshallah, ja. met inshallah, m'n inshallah, inshallah, Natuurlijk is er hoop bij de mensen. Hoop dat er iets verandert. Want wat er nu aan de hand is, dat iedereen wel iemand in de familie heeft die gestorven is. Mensen die van het huis zijn gevlucht. Mensen zijn het zo ontzettend moe. Er zou deze reportage gevoelig en genuanceerd geëindigd zijn? Op dit moment komen er twee grote hummers langs rijden. Beschilderd met de Syrische vlag. Want uiteindelijk is er hier in het centrum van Damaskus geen ander geluid mogelijk. Hier steunt men de regering die op dit moment aan het onderhandelen is in Genève. Zo beleven dus de inwoners van Damascus de vredesbesprekingen in Montreux. En later deze week in Genève een bijdrage hoorde u van onze correspondent Sander van Hoorn vanuit Damascus. Texas! Say what you want. Hoor die liefde. Say what you want from Texas... Daniel Dekker. Goedemiddag. Ja, goedemiddag Lara. Beviel dit een beetje? Wat zeg je? Beviel Be het een beviel beetje? Beviel het wat je hoorde? Ja, dat nou, zijn mooie liedjes natuurlijk van een, van een prachtige wedstrijd... Uh, die we vanavond gaan beleven. Zo is dat. Daniel Dekker van de supportersvereniging Ajax. Um, ja, gemikt zo bij elkaar. Klinkt dat het alsof uh, supporters met elkaar overweg zouden kunnen... maar allerminst is het geval. De politie zegt uh, dat het tot nu toe rustig is in de stad en bij de arena. Um, hoe ervaar jij dat? Nou ja, kijk, laten we vooropstellen dat over het algemeen supporters heel goed met elkaar overweg kunnen. Want er gaan miljoenen mensen wekelijks naar de stadions of voetbalwedstrijden te bekijken. En er gebeurt eigenlijk nooit iets. Maar er is natuurlijk wel uh, sprake van een rivaliteit tussen, tussen een aantal klussen. En daar is het van ook zeker bij. En er is rond deze wedstrijd traditioneel heel veel reuring, heel veel gedoe. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het feit dat we de afgelopen jaren er over en weer geen supporters welkom zijn. Ja. En dan gaan... Uh, ja, sommige supporters op zoek naar kaarten om toch zo'n wedstrijd uh, mee te kunnen beleven. En uh, ja, dat zijn de verhalen die rond deze wedstrijd spelen. Um, en dat heeft ook te maken met dat het een bekerwedstrijd is. Omdat een competitiewedstrijd op een heel andere manier um, de, de kaartverkoop plaatsvindt aan seizoenkaarthouders. En bij de bekerwedstrijden is die kaartverkoop in principe vrij. Mm, ja. Maar wat zijn de geluiden op dit moment? Uh, wij krijgen dus van te horen van de politie dat het rustig is. Wat, wat hoor jij om je heen? Nou, daar ben ik al ontzettend blij mee. Uh, als ja, maar jij hoort niet geen andere geluiden om je heen, gelukkig. Nee, ik ben wel de afgelopen dagen gebeld door een aantal journalisten, met name. Niet door ja. mensen die, die rond de supportersverenigingen opereren, maar wel door journalisten. Uh, van bijvoorbeeld het Algemeen Dagblad, maar ook door de Telegraaf. Uh, of ik op de hoogte was van het feit dat er een heleboel Rotterdamse supporters zijn. die uh, proberen om vanavond in de arena aanwezig te zijn. En dat ja. de, maar die uh, hebben kaartjes uh, gekocht, ja. Ja, dat, dat hoorde ik. En, dat er, dat, dat, en dan worden er aantallen genoemd die, die ik niet kan bevestigen of kennen, want dat weet ik gewoon niet. Nee. Uh, maar ik heb begrepen dat Ajax, die natuurlijk ook verantwoordelijk is voor die verkopen, een aantal uh, kaarten in ieder geval geblokkeerd heeft. Waar, uh, ja, waar dan een, een luchtje aan zou zitten. Dus dat, uh, ja, die, die mm. mensen komen dus ook niet binnen, denk ik. Maar ja, dan krijg je dus de situatie, als ik even doordenk, dat ze bij het stadion staan en uh, misschien wel wat bozer geworden. Jij ja, bedoelt de mensen die niet naar binnen kunnen. Ja, als, als ze merken daar pas merken dat hun kaart geblokkeerd is. Nee, maar goed, jij weet natuurlijk uh, of, nou of het nou een voetbalwedstrijd is... Of, of een popconcert of een ander evenement. Als jij met een, met een illegaal, illegaal kaartje je bij, bij de ingang vervoegt... dat natuurlijk een hele grote kans aanwezig is dat je niet binnenkomt. Dus ja, daar kan je dan boos om worden. Maar uh, dat is ook iets wat je van tevoren ja. eigenlijk wel weet. Nou, wat wordt dat vanavond? Nou ja, ik, ik ga er maar vanuit dat hij vanavond wint. Omdat Jong. we in het eigen stadion spelen. <laughs> <laughs> maar het zal een hele spannende wedstrijd worden. Misschien wordt het wel een verlenging, dus we gaan okay. een spannende avond doen. Nou. Veel plezier vooral. Ja, dankjewel. We Lange. mogen de beste winnen. Zo is het. Daniel Dekker. Ja, ja, ja. Zo is het genoeg, jongens. Doe maar uit. Ik ben helemaal gek geworden. Vrijdagavond van 7 tot 8. Mandiade met Marian Eppel over Voedlingo Bijbel. Het beste recept voor Blini's. En hoe voorkom je dat Bernese zou schrift? Lieve Jona geeft raad. Luister naar Mandiade. Vrijdagavond van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Niet zo slim...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 heb jij ook een vraag voor de zorgservice van IndiePender? Twitter hem dan met hashtag ZorgService. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.